De SGP-splitsing een interessante gedachte. Sinds vorige week wordt er openlijk gespeculeerd over het vervangen van de euro voor twee aparte munten. Eentje voor het noorden van Europa en eentje voor het zuiden. Die mogelijkheid zal worden onderzocht door Franse en Duitse ambtenaren. Maar zowel de Duitse bondskanselier Merkel als Europees Commissievoorzitter Barroso noemt daarna een splitsing geen optie. De koepel van hulporganisaties SHO heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waar het ingezamelde geld voor Haiti is terechtgekomen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer naar controle van de boekhouding van de Giro 555 actie. Vorig jaar werd bij die actie voor de slachtoffers van de aardbeving 112 miljoen euro opgehaald. Daarvan is al 41 miljoen euro uitgegeven aan noodhulp. Een deel van dat geld werd op Haiti samengevoegd met gelden die in andere landen werden opgehaald.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 Van vandaag praat ik met John. John is momenteel opgenomen op de dubbeldiagnoseafdeling van de hoop. Op deze afdeling zitten mensen met zowel een verslaving en als een psychisch probleem. John, welkom in de studio. Waarom ben je opgenomen op de dubbeldiagnoseafdeling? Uh, ik ben uh, opgenomen op de dubbeldiagnoseafdeling omdat ik een, uh, een verslaving heb en een uh, persoonlijkheidsstoornis. Dus uh, toen ik uh, op de poli kwam, uh, kon ik niet naar de deeltijd waar ik graag heen gewild had, maar ik moest uh, naar de dubbeldiagnose vandaag. Ja en um... Wat voor, wat voor verslaving heb je, zei je? Ik heb een uh, wietverslaving. Ja. En daar ben ik van in de hoop gekomen. Ik uh, ben wel verslaafd geweest aan andere middelen. Maar de, daar ben ik wel vanaf gekomen. Alleen de wietverslaving, ja, dat, uh, dat is zo'n zware verslaving geweest voor mij... dat ik uh, daar gewoon zonder hulp niet vanaf kwam. Oké, okay, en uh, was je al lang verslaafd? Uh, ik ben al verslaafd aan de wiet. Vanaf, uh, ik, denk, uh, ik ben op mijn dertiende begonnen. Dus ik, dan mag ik denk wel zeggen dat ik vanaf mijn veertiende wel verslaafd ben. Uh. En je bent nu hoe oud? 31. Oké, okay, en hoe... Hoe kwam je zo jong al met Wiet in aanraking? Uh, ja, ik uh, zat op voortgezet onderwijs en uh, ik had daar wat vrienden. En uh, ja, die een had een uh, oudere broer en dan leer je wat oudere jongens kennen. En uh, ja, die deden dat allemaal al. En uh, so, ja, zo ben ik er eigenlijk gewoon ingerold. Ja. En was er dan iemand in je omgeving die dat zag? Je ouders bijvoorbeeld? Uh, ik denk dat ik dat gewoon heel goed stiekem gedaan heb. Uh, uh, ik denk dat het meeste, zoals bij veel ouders, is dat ja, je, je, je hebt een vertrouwensband en uh, daar kan je gewoon misbruik van maken. En, uh, ik denk dat ik dat ook goed gedaan heb. Ja, en hoe, hoe, hoe, hoe, hoe hield je dat dan stiekem? Uh, Um, de, rookte je dan ergens anders? Of, uh, ja, hoe ging dat? Ik, ik deed het sowieso niet thuis. Het uh, was altijd wel buiten of bij vrienden. Op een gegeven moment hadden we het zelfs zover dat het bij een vriend van, uh, van hem wel thuis mocht. Mm -hmm. En dan uh, zaten we daar eigenlijk gewoon heel de middag uh, of heel de avond. Uh, ik, uh, ik was op een gegeven moment uh, minder vaak thuis. Dus dan kom je thuis en dan loop je gelijk door naar je slaapkamer. En uh, ja. Ja, dan ziet niemand het. Uh, met het eten, het hoofd omlaag. En, uh, gewoon door eten en wegwezen. En je ouders die zeiden daar nooit wat van? Nee, uh, ja, ik had op een gegeven moment best een vervrongen situatie in huis, omdat mijn moeder een vriend had waar ik het niet mee kon vinden. En uh, ja, uh, mijn, mijn moeder uh, die had er ook niet echt meer, meer zicht op, zeg maar. En, uh, ja, ik, ik maakte de dienst wel een beetje uit op een gegeven moment. En dat had dat ook te maken met je persoonlijkheidsstoornis of had je die toen nog niet? Uh, die was op dat moment nog niet geconstateerd, maar uiteraard was die er op dat moment wel al. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat ook wel meegespeeld heeft uh, in die periode. Ja, en wat voor persoonlijkheidsstoornis had je dan? Ik heb een uh, boordelijm persoonlijkheidsstoornis. En uh, ja, dat houdt voor mij in dat ik uh, ja, behoorlijk manipulant kon zijn. Uh, ontzettend veel invullen voor andere mensen. Invullen voor andere mensen? wat bedoel je uh, daar precies mee? Nou, dat, dat, dat, dat ik in, uh, in mijn hoofd al aan het bedenken ben wat in jouw hoofd zit. Ah, ja. En uh, hoe je dan over mij denkt of wat je daarmee denkt. En uh, dan situaties zo gaan zitten draaien tot ik daar gewoon bevestiging in kreeg. Ook als het niet klopte? Ook als dat niet klopt, ja. Dan klopt het in ieder geval in mijn hoofd. Allee. Je zei net al zo van het bleef niet bij wiet van je hebt ook allerlei andere middelen gebruikt. En wat voor hoe, hoe ontwikkelde zich dat dan? Zo van... dat is, uh, op mijn vijftien is dat denk ik uh, begonnen. Toen begon ik ook met uitgaan. En ja, toen begon ik met drinken. Mm -hmm. nou, in, de, in de drank merkte ik al heel gauw mijn ongeremde gedrag. Uh, ik wist het uiteraard niet dat het van de persoonlijkheidsstoornis kwam. Maar als ik uh, ja, naar een discotheek ging of wat dan ook, dan. Uh, ja, dan ging het keelgat ging open, en dan, uh, dan bleef ik tanken tot, de, ja, tot, gewoon tot het vol zat en uh, het eruit kwam. Of dat ik uh, de andere ochtend gewoon wakker werd en ik eigenlijk geen idee had hoe ik thuis gekomen was. En toen ik een jaar of 18 werd, uh, ja, kwam ik weer uh, terug in, uh, in de grote stad dus Rotterdam. En uh, ja, dan ging ik daar naar de discotheken en uh, ja, daar leerde ik ook weer wat jongens kennen en uh, ja, die deden harddrugs. En uh, ja, zo ben ik daar eigenlijk ingerot. En uh, De eerste avond eigenlijk gelijk al uh, aan pillen begonnen, aan, aan spiet en cocaïne, gewoon in één avond. Want ik daar uh, ja, vrij dronken al zat en uh, ja, die weerstand was toch al verdwenen. Dus dat nam je gewoon er nog eens even extra bij? Ja, dat nam ik er zo bovenop. En uh, op, tegen de tijd dat ik 18 was, had ik ook al in, in zo'n situatie, zeg maar, dat, uh, ja, dat ik uh, de verantwoording helemaal nergens meer had. Er was niemand meer, ik woonde op mezelf. En uh, ik kon dat gewoon allemaal zelf beslissen op dat moment. En hoefde je daar niet te werken of zo? Uh, ik werkte eigenlijk wel altijd gewoon. Uh, de, de, hoe, hoe, hoe, hoe ik dat erin gekregen heb, dat, dat weet ik af en toe ook nog niet Maar ik, uh, ik had wel altijd gewoon dat je moet werken Dus ja, uh, dan werkte ik wel degelijk En het gebeurde ook gewoon dat Ik 12 uur op ging, twaalf uur af En dan uh, ook gewoon uh, ja, uit, uit het werk gewoon, uh, de kroeg instapte En dan de volgende ochtend uh, ja, eigenlijk gewoon naar huis toe ging Dan de douche instapte En uh, gelijk daar achteraan weer in de auto met mijn collega Maar als je dan toch uh, drank al ophad En je had drugs op van Dat, dat, dat merkten je collega's dan toch, of niet? Uh, ja, in het begin uh, merken ze dat eigenlijk niet eens zozeer. Uh, zeker niet als je in, een, in de wereld zit is, uh, de steigerbouw waar ik gewerkt heb. Uh, da daar doet bijna iedereen het. Dus. Het, uh, het is volgens uh, nog bijna normaal. Het, het is nog bijna normaal, okay, ja inderdaad. Uh, ja, op een gegeven moment gaan ze dat natuurlijk wel merken. Je e-patroon e uh, verwijzigd. Dus uh, je wordt op een gegeven moment ook gewoon zwak. Ik heb periodes gehad dat ik, uh, ja, ik om tien uur echt gewoon van mijn stokje af ging haast. Uh, ik gewoon, uh, en dan sta je 100 meter hoog op een steiger. Uh, ja, ja, dan wordt het wel een beetje link. Ja. En ben je al die tijd gewoon, heb je het altijd voor kunnen houden om te blijven werken of ging het op een gegeven moment ook fout? Uh, ja, dat is, uh, op een gegeven moment is dat uh, inderdaad wel de mist ingelopen. Ik denk dat ik uh, op een gegeven moment een jaar of 27 was. En uh, toen was ik eigenlijk alweer uh, een periode clean geweest. En toen begon ik weer. En uh, ja, dan ben uh, dan, dan weer gaan, uh, gaan, gaan denken van uh, nou. Uh, ik kan dit nu al aan en uh, dat dacht ik dus ook dat ik dat wel redelijk aankom. En ja, dan uh, zit je na een maand ongeveer, uh, zit je gewoon weer zwaar aan de zooi en uh, ja dan kom je tot de conclusie dat je het helemaal niet aan kan en uh, dan stopte ik op een gegeven moment met mijn werk gaan. Ik, uh, ik had een uh, kamer op dat moment, die raakte niet kwijt. Uh, ik uh, verloor de baan dus mm -hmm. en uh, ja, dan sta je in één keer op straat. En toen? Ja en toen ja, toen uh, kwam ik bij een dealer thuis terecht. En, uh, ik ben uh, bij die dealer gaan zitten. Ik heb daar ongeveer uh, ik denk een half jaar tot een jaar heb ik bij hem ge gezeten. Dan uh, ging ik ook dealer zelf, vergeet reed ik s'nachts. En dan zat hij overdag thuis. To ik zat toch altijd aan de speed, dus ik was altijd wakker. En uh, ja, dan uh, verkocht ik uh, als nachtapperteken zeg maar, uh, de spullen gewoon. Nou, dat is ongeveer ik zei, een half jaar, misschien een jaar, goed gegaan. En uh, toen begon ik hem ook te belazeren. En, uh, ja. Je belazerde hem, wat deed je dan? Ja, stelen. Ik uh, stak dingen in mijn eigen zak en uh, dat soort dingen. Hmm. Maar pillen of geld? Of uh, het ging voornamelijk om geld wat ik bij hem stal En dan uh, ja, gewoon om mijn eigen dingen te doen. En uh, ja, toen hij daarachter kwam was hij niet blij met mij. En uh, ja, kon ik vertrekken eigenlijk. Ja, dus dan stond je weer op straat Ja En hoe, hoe, waar ben je toen terecht gekomen? Ja, dan uh, leer je in die wereld, uh, als als die zijn, dan leer je nog wat gekkere mensen kennen denk ik En uh, ja, daar ben ik bij, bij terecht gekomen En uh, deze jongens deden ook uh, ja, autodiefstel inbraken En uh, ja, omdat je toch geen dak boven je hoofd hebt, dan uh, kom je bij hen terecht En uh, ja ben ik daar ook aan begonnen En uh, ook een periode gehad dat ik gewoon een auto gestolen had waar ik echt gewoon ik denk, een week of vijf, zes in gewoond heb Hmm. En dan uh, reed ik benzinepomp in, benzinepomp uit door het hele land. Ja. En ben je nooit opgepakt? Uh, nou, uiteindelijk word je dan uh, wel degelijk opgepakt, want je kan niet in een gestolen auto blijven rijden zonder gezien te worden. Nee. Ik uh, ben op een gegeven moment s ochtends vroeg, uh, stond ze een keer op het raam te kloppen. en uh, ja, toen uh, moest ik uitstappen. Nou, en dan dan ja, ben ik eigenlijk altijd wel, uh, als het stond, dat klinkt, ben ik wel een eerlijke dief geweest. Zeg maar. Dus je stapt uit en de vraag is: hoe kom je aan die auto? Ja, dit is niet voor mij. En uh, ja, toen. Uh, en ik dus ook bekend dat ik die uitgestoten had... ...en uh, eigenlijk meer met het idee om achterhoofd... Nou, nou, ...dan word ik opgepakt... ...en dan uh, ja, kunnen we er misschien nu eens wat rustiger aan gaan doen. En dan, Je wilde uh, echt opgepakt worden? Ja, op een gegeven moment was het wel zover... ...dat ik al uh, naar de gevangenis wilde. Of, of, of iets. Ja, uh, daar toch iets van rust te vinden. en uh, Gewoon hulp. Hmm. De reclassering had mij ook al, uh, was ik ondertussen ook al mee in aanraking gekomen en die zegt dan wel, dan moet je naar het leger zelf gaan. Ja, dat vond ik toch wel een grote stap. Uh, ik zag me eigenlijk nog, niet, nog steeds niet als een junk Dus je dacht van, uh, ik, ik kan het wel zonder, uh, zonder hulp. Je wilde gewoon tot rust komen. Ja, absoluut. En dan denk ik, ja, ik wilde wel hulp. Maar niet bij het leger zelfs. Dat is heel gek dan. Hm. En, uh, toen dacht ik, ja, nou, dan ga je naar de gevangenis. En uh, nou, dat, dat, dat, dat werkt dus niet zo in Nederland. Uh, dan word je s ochtends vroeg om 11 uur word je opgepakt. En in middag sta je om 4 uur sta je weer buiten met een dagfighting. En dan steeds dakloos. Ja. Dus ja dan, uh, ja, dan ga je weer terug naar de jongens. En dan uh, gaat het eigenlijk gewoon weer verder. En dan... Uh, ja, dan word je de, tweede, de tweede keer word je op, werd ik dan opgepakt. En toen moest ik dus wel naar de gevangenis. En uh, dat, dat was, voor mij was dat bij een, uh, een huis wat ik gekraakt had. En uh, dat was van een vriend van mij. En die stond, dat stond eigenlijk groot te koop. En dus ik heb dat gekraakt om daar bovenin te kunnen wonen. En ik kom er eenmaal in kom ik daar terug aan. En toen stond hij voor de deur, zijn vriendin stond erbij, een vrienden van mij, een politie stond erbij. En toen uh, is dus, ja, dus ingebroken. Ik dus, zeg, ja, we willen spullen dan niet gevonden. Er waren allemaal spullen van mij boven, weet je wel. Ja, helemaal door het geluid heen. En uh, gelukkig heeft hij niets gedaan verder. Hij uh, heeft hij ook later de aanklacht ingetrokken. Maar ik mocht wel gelijk instappen. En, uh, toen kwam ik wel in de gevangenis terecht. Ja. En hoe was het in de gevangenis? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik het wel eens een stukje rust heb ervaren. Want het is niet de meest prettige plek om te zijn, zeg maar. Je zit uh, wel degelijk opgesloten en alles gaat op hun tijd. Dus het is uh, absoluut wel vervelend. Maar ik kwam ik wel redelijk tot rust. En ik stopte ook weer met de harddrugs. En uh, het is maar twee weken geweest dat ik binnen heb gezeten, maar het is wel precies genoeg geweest om, om van die speed weer af te kicken En eigenlijk uh, tot de conclusie te komen dat uh, dat, dat, dat, dat wel klaar was. En, dat, uh, en, ik, ik was er nu gewoon uiteindelijk door in de gevangenis beland. En je, je wilde dat anders gaan doen? Ik wilde dat absoluut anders gaan aanpakken. En uh, in de gevangenis denk je ook wel dat je een eigen dieptepunt bereikt hebt. Nou, dan kom je de gevangenis uit en dan denk je bij je eigen, nou dan moet ik toch maar eens gaan doen wat de reclassering zegt. En uh, ik ben naar het leger des Hels gegaan. Toch nog? Ja, ik kwam in Rotterdam uit de gevangenis. Maar ik wilde daar niet naar, de, naar het leger des Hels. Uh, daar had ik gewoon een bepaald beeld van. Of dat goed is of fout, weet ik niet. Maar ik ben naar Dordrecht gegaan. En uh, toen kwam ik op Dordrecht op de dakloze opvang binnen. Uh, ik denk dat mijn beeld van Rotterdam gewoon eigenlijk hetzelfde is als dat van Dordrecht. <laughs> en uh, ja, daar schrok ik wel even van. Want toen kwam ik dus binnen en zat ik dus echt tussen de mensen die inderdaad... Uh, ja, echt, wat ik altijd uh, genoemd had, uh, junkies. En wat voor mensen hebben we het dan over? Hoe, hoe ging dat daaraan toe? Ja, dat, dat zijn mensen die aan de heroïne zaten en uh, die, uh, die, die cocaïne rookten. Dat had ik uh, zelf ook één of twee keer gedaan. Mm -hmm. Dat vond ik allemaal wel, uh, wel heel raar. En mensen die ook helemaal content waren in hun verslaving. En, uh, ja, ik vond het wel echt, echt dakloze mensen, zoals je ze echt in de stad ziet. Weet je wel. Dat, dat, dat, dat beeld wat, uh, wat, wat je dan hebt van, van dakloze mensen, daar zat je in één keer tussen. Mm -hmm. En ja, dan moet je toch uh, heel, heel gemeentelijk wel tot de conclusie komen dat je dat ook geworden bent. Ja. En ja, dat vond ik wel heel lastig. Als ik je nu zo ziet, ze je ziet er gewoon gezond uit en uh, nou, normaal postuur. Maar toen, uh, nou ja, bij dakloze mensen, dan zie je vaak ook heel mager. Uh. Nou, dat was ik zelf van ook geworden. Ja. Ik, uh, ik weeg nu ongeveer 90 kilo en ik denk dat het toen de tijd rond uh, ja, het 65, 70 kilo geweest zijn. Dus ik, uh, ik heb er wel aardig wat kilo's opgepakt uh, de laatste jaren. Ja. Want wanneer was dat dat je bij de dakloze opvang zat? Ik kwam in uh, 2008 kwam ik bij de dakloze opvang binnen. Okay. En ja, toen ik daar eigenlijk een week of twee zat, toen, uh, ja, dan, toen was dat zo beu dat ik uh, aan het werk gegaan ben met hen. En uh, ze hebben mij direct aangeboden bij het Leger de Cels. En uh, Dat is dan een stuk maatschappelijke opvang. Nou, ik ben daar uit, uh, uiteraard gewoon gestopt met de hardware want Daar was ik dus echt helemaal klaar mee. Ik was dit keer gewoon de gevangenis terechtgekomen. Dus... Dat wilde hij echt niet meer? Nee, nee, dat was echt gewoon gedaan. Nou, dan is het Leger zelfs natuurlijk geen afkickscentrum. Dus Bloo zat er nog steeds wel in. En omdat ik daar gewoon allemaal afspraken na kon werd het ook gewoon getolereerd. En, uh, dus je mocht daar blauwen. Ik mocht daar absoluut blouwen hmm. En ja, dan kom je aan het einde van het, het trek van de 24 uur. En dan uh, krijg je een huis aangeboden. Nou, dat vond ik allemaal geweldig. Ik kreeg een hele mooie drie kamerwoning woning. Nou, dan ben ik ingegaan en uh, daar heb ik ongeveer nog een, ik denk een, uh, een week of twee, drie of een, ma of een, een jaar gezeten. En toen kreeg ik ook werk. En wat voor werk ging je doen? Ik ging weer als, uh, als chauffeur aan het werk en ja, dan kom ik uh, tot de conclusie dat 60 uh, adressen op een dag. En uh, nog steeds een wietverslaving. En uh, eigenlijk een hele slechte ervaring met God die ik ondertussen uh, wel, wel redelijk gevond had. Wat een slechte ervaring met God? Ja, een slechte relatie moet ik zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik, ik was al een keer naar voren gelopen in de kerk. En uh, dan, ja, om, zeg maar je leven aan Jezus te geven. Mm -hmm. En uh, ja, daarna bleef ik gewoon blauw en... Uh, ja, eigenlijk gewoon in de leugenwereld leven. Dus dat schoot niet dus op. Ik had niet in dan kan er wat veranderen Nee, absoluut niet. En uh, toen ik dus ook weer aan het werk ging en uh, dat, dat niet klopte en ik nog steeds blode Ja, was het eigenlijk met twee maanden was het weer gebeurd. En uh, zat ik eigenlijk weer uh, voor mijn gevoel terug bij af. Maar gelukkig uh, had ik bij het leger dus zelfs wel uh, een aantal dingen geregeld. Zoals een, een budgetbeheerder. En, uh, uh, ik had dan ondertussen ook wel geleerd om al wat eerder aan de bel te trekken. Dus dat heb ik allemaal gedaan. En, uh, dus toen het ja. fout ging heb je, heb je sneller weer hulp gezocht? Zeg. Ja, heb ik veel sneller hulp gezocht. En financieel kon het dit keer niet echt fout gaan, want ik had dat allemaal zelf niet in beheer. Mm -hmm. En uh, ja, toen ben ik op de tafel gezeten met mijn begeleiders. En, uh, is mijn, uh, een van mijn begeleiders, die, uh, haar man, werkt toevallig bij de hoop. En toen uh, kwam de hoop te sprake. En uh, dat vond ik toch in het begin uh, vond ik dat wel, uh, wel heel vaag... Uh. Uh, ik had uh, eigenlijk op het leger zelfs komen die mensen dan die hier afvallen of bij de hoop afvallen, die komen daar dan. En dan krijg je hele negatieve verhalen te horen, over dat het uh, een, uh, een van de hersenspoelkamp is of uh, weet ik voor wat. Uh, toen begon ik met Caroline te praten en uh, ja, die, die stelde mij toch een hele andere hoop voor. Ja. En dan uh, zijn we naar de poli gegaan. Nou, ja, dus zoals ik zei in het begin al, uh, ik, ik wilde eigenlijk nog gewoon heel stiekem wel deeltijd gaan doen. Ja, ik had gewoon mooie, lekker in je eigen omgeving blijven. Ja, ik had een mooie woning en uh, nou, toen kwam ik op de poli en toen vertelde ik uh, dat ik een persoonlijkheidsstoornis had. En, uh, nou, toen kwam er ook die vraag van, uh, maar heb je nog een verslaving? Toen ja, zat dus ik echt te denken van, ja, ik zit nog wel in die wiet, maar moet ik nu gaan vertellen dat ik verslaafd ben? Nou, ik heb dat toch wel gedaan, want uh, ja, na 17 jaar uh, kan je dat eigenlijk toch niet ontkennen. En uh, ja, toen kreeg ik dus horen dat de deeltijd eigenlijk gewoon van de baan was. Ja, dat vond ik wel even lastig. is heb je toen gedaan? Toch de keuze gemaakt? Uh, nou, niet direct. Ik, uh, ik heb met uh, mijn begeleidster nog heel erg veel over gepraat. Uh, ook een aantal keren voor gebeden. En ik heb denk ik nog twee of drie podiegesprekken gehad. En toen heb ik uh, uiteindelijk wel besloten om naar de radarroer toe te gaan, ja. Radarroer is de dubbeldiagnose? Ja, dat is okay. de dubbeldiagnose. Uh, toen ik dus binnenkwam op de, op de dubbeldiagnose wist ik al dat ik geen dubbelbeleg moest. En uh, dat die deur drie weken dicht ging. En uh, dat ik uh, geen contact mocht hebben met de buitenwereld de eerste drie weken. Alleen schrijven. Uh, en dan waren er nog een paar mensen die, uh, waar ik wel goed contact had mee ondertussen, en, uh, wat ook gewoon een veilige omgeving was voor mij. Dus die had ik gezegd, ja luister, de komende drie weken zou je wel niks van me horen. Ja, en dan kom je op het dorp binnen en dan ga je de eerste week uh, ga je in. Dan mag je de eerste keer boodschappen mee doen en ja, toen zat ik al gelijk aan de antwoordkaart en postzegels. Want ging toch maar wel schrijven. ging toch maar wel schrijven. Ja, dus dat vond ik wel een heel bijzonder moment ook. Ja, maar goed, je had dus een beetje gemengde gevoelens van tevoren over de hoop. Je had negatieve verhalen gehoord, maar ook positieve verhalen. En hoe was het voor jezelf dan uiteindelijk? Hoe nou, vond jij ik, het? Ik ben er heel open in gestaan. Ik ben heel gemotiveerd hier naartoe gekomen. En uh, ik had geen reden om te stoppen met de wiet. Uh, die had ik gelukkig bij de hoop niet nodig op dat moment. Dat is ook een van de redenen dat ik voor de hoop gekozen heb. Ik moest er gewoon stoppen. Mm -hmm. En het tweede wat voor mij heel belangrijk was, is uh, dat die relatie met God die ik... Uh, ...langzaam aan het opbouwen was... ...dat die echt, gewoon, dat dat echt een relatie moest gaan worden. Ja, ja dat, dat, dat kon hier gewoon. En, uh, dat, dat, dat vind ik wel heel bijzonder... ...dat het hier ook zo makkelijk ging. En, uh, maar waarom, waarom was het zo belangrijk voor jou? Want, uh, want nou, je was dus een keertje naar voren gegaan in de kerk... ...en toen was er eigenlijk niks gebeurd. Waarom had je dan toch zoiets van... ...ik, ik moet iets met God? Ja, ik denk dat... Uh, uh, ...ik kwam bij het leger zelfs ...heb ik op een gegeven moment een keer een paar gesprekken gehad met iemand. En toen kwam ik eigenlijk wel tot de conclusie dat... Uh, dat God mij al zijn hele leven bij zich roept. En, uh, ik ben al een aantal uh, evangelisten met ik gewoon tegengekomen. En uh, toen ik wat jonger was, zat ik op, uh, op zondagschool ook. En ik heb uh, een aantal christelijke scholen gedaan. Dus ik, ik was wel vrij bekend met de Heer. En uh, ik heb hem eigenlijk altijd gewoon genereerd. En, uh, hij roept mij wel degelijk altijd bij zich. Ik bedoel, God, die zet mensen op je pad. En uh, ja, dat heeft hij voor mij ook wel degelijk gedaan. En uh, ik heb hem altijd gewoon weer de rug toegekeerd. Hmm. En ja, op een gegeven moment uh, denk ik dat je aan het einde van je Latijn zit, zeg maar. En uh, ja, dat, dat is meestal het moment dat je naar de Heer gaat roepen. En uh, ja, ja, ja, voor mij was dat ook zo. Ik zat zo diep in de put. En, uh, ik denk dat het de tijd was om armen te strekken en uh, opgetild te worden. Ja, en dat heb je dus ook gedaan bij de hoop? Ja, dat heb ik absoluut gedaan, ja. Ik ben uh, er volledig in gaan staan. Ik had ook het geluk dat ik naar uh, de... Dat, uh, de tweede week dat ik binnen was geloof ik dat, uh, dat er een genezingsdienst was van, uh, van Jan Zelstra. Mm -hmm. Daar was ik eigenlijk in het begin wel heel sceptisch tegenover. Maar dan zit je daar en dan wordt er van alles gezegd en gedaan. En, uh, ja, eigenlijk voordat ik het door had stond ik al vooraan zonder, zonder dat dat de bedoeling was denk ik. Uh, de rij moest netjes afgegaan worden geloof ik, maar ik stond er al. Ja, Je was heel enthousiast. En is er toen iets gebeurd? Uh, ik heb hem gevraagd om mij, uh, om mij te helpen van mijn, uh, mijn lietsverslaving. Ja, genezing daar, uh, ja, daar geloof ik niet direct in ook. Maar ik moet zeggen dat ik uh, achteraf wel heel vaak spijt van gehad heb dat ik hem ook niet gel gelijk of gevraagd heb om mij te helpen met die rookverslaving. Want de trekmomenten die van de wiet waren wel, die wel degelijk direct weg. Uh, heb je nooit meer last van gehad van trek naar wiet? Uh, ik heb wel op een gegeven moment een trek naar wiet gehad. Maar die, die eerste maanden heeft hij me daar echt, uh, ja, heb ik daar echt geen last van gehad en ben ik er heel goed mee, uh, mee geholpen. De sigaretten van gebruik moet lastig worden. Ja. Ik zal het eens zeggen, ik baalde er wel van dat ik dat ook niet gelijk gevraagd had. Dat is ook uh, uh, borderline, hoe is dat dan allemaal gegaan terwijl je hier uh, in, uh, in uh, behandeling was? Ja, je kan met de begeleiders aardig uit de voeten en uh, op de raadroer hebben uh, zo'n dan iets, uh, iets aangepaste traject zeg maar. Mm -hmm. en, uh, en dat heb ik al een moeilijk kwijtgekund en dan zijn er, uh, op een gegeven moment mocht ik dan naar de verdieping. De verdieping? Ja, is... de verdieping dat is een uh, onderdeel van de verticale groepen zeg maar. Die, uh, van de groepen waar ja. mensen zitten met alleen een verslaving. Ja, precies. En uh, daar hebben ze een stuk verdieping met psycho-educatie. Uh, die heb ik mogen volgen. En dan zijn er uh, hier de themablokken. En uh, vooral het themablok afwijzing, uh, dat, uh, dat heeft mij ontzettend geholpen. En het themablok, dat... dat is uh, meerdere dagen achter elkaar onderwijs ja. over één onderwerp. Ja, precies. En dan uh, zijn er twee modules, een christelijke en een niet-christelijke. En uh, de christelijke kon ik me eigenlijk altijd wel in vinden. Thema themablok is wel zoiets uh, waar je echt uh, absoluut tegenop ziet uh, in, in de dagen dat, dat het eraan komt. En dan, als je er dan zit, dan ben je blij dat je er bent, weet je wel. En jij, je had, jij hebt dus heel veel gehad aan thema blok over afwijzing, zeg je net. Ja. En, en waarom? Uh, uh, het blok afwijzing dat is voor mij gewoon wel belangrijk geweest, omdat uh, ja, ik een uh, stuk afwijzing ervaren uh, vanuit mijn vader en uh, ja, ook vanuit de familie wel. Van mm -hmm. mijn vader nogal het meest, omdat uh, ja, die heeft eigenlijk vanaf jongs af aan heeft hij nooit tegenaan me omgekeken. En uh, dat heb ik altijd wel eens heel moeilijk ervaren. Uh, en kijk, de rest van de familie heeft me op een gegeven moment ook wel afgewezen, maar dat, dat kan ik eigenlijk wel goed plaatsen. Ik werd op een gegeven moment verslaafd en uh, ook heel vervelend wat dat betreft. En, uh, dat, dat, dat je dan afgewezen wordt door hun omdat je ze al voor de derde keer belazerd hebt, daar kon ik nog voorbij komen. Ja. Maar mijn vader had ik nooit wat gedaan en die hoefde me al niet, weet je wel. Maar je hebt, heb je dan van jongs af aan geen contact gehad met je vader? Ja, ja mijn vader, uh, ik heb wel contact gehad, maar mijn vader was, uh, ja, die was er eigenlijk nooit voor ons. Dat, dat is wel heel, nog heel jammer geweest. Ja. Maar ook daar heb ik wel in Zwitserland... Dat gaan we ook nog eens twee keer met de hoop. Want wij zijn nog twee keer geweest. Heb ik in, in Zwitserland met de hoop ook wel een plek kunnen geven. En Zwitserland, dat is dan een werkweek? Ja, met de werkweek, ja. ja. En wat voor ervaring heb je daar dan gehad? Waar je veel aan hebt gehad? Mijn eerste werkweek in februari... heeft echt een geweldig effect gehad... op het feit dat ik heel dicht bij de heer wou komen... Ik, heb daar, uh, uh, ik wist wel redelijk wat van de Bijbel en uh, ik was eigenlijk wel op de hoogte. Mm -hmm. Maar in, uh, in februari heeft uh, Wilkom van der Kamp heeft ons uh, door het wonder van het kruis heen gesleept. En uh, ja, toen was het evangelie wel in één klap duidelijk. En uh, was het voor mij ook heel duidelijk wat de Heer voor mij gedaan heeft, wat Jezus voor mij gedaan heeft aan het kruis. En uh, ja, dat ik ook uh, ja, mensen mag vergeven. En uh, dat is wel heel belangrijk geweest. Dat, dat een stuk afwijzing naar mijn vader en dat hij er nooit voor mij geweest is. Uh, ik ben nu wel zover dat ik, uh, dat ik hem daar vergeven heb. En ondertussen ben ik ook uh, aan het kijken of ik hem kan vinden. Ik, ik wil hem ook persoonlijk vergeven. Oké, okay, je weet niet eens waar hij is op dit moment? Uh, ik heb op het moment heb ik wel een, uh, iemand gevonden die, die, die dat weet en die is voor me aan het kijken. Dus. Oké. Okay. En je bent nog een tweede keer in Zwitserland geweest? Ja. En, en uh, hoe was dat? Toen zat ik ondertussen al op uh, begeleid zelfstandig wonen, had ik de groep al afgemaakt. En uh, zoals ik zei, ik was in februari ontzettend verliefd geworden op de heer En uh, ik was heel erg in de weer gegaan met de heer En uh, mijn bijbel iedere avond en uh, elke dag En uh, toen kwam ik op de beest 2 terecht En dan staat er in één keer staat er weer een televisie in je woonkamer uh, Ik had een laptop uh, 24 uur per dag tot mijn beschikking mm -hmm. En uh, ja, dan merk je dat de verleidingen wel weer komen En uh, ik merk dat op een gegeven moment waar ik vroeger had in de bijbel te lezen, nu de televisie weer aan stond ja, Dus je zwakte een beetje af? Ja, ik uh, zwakte wel degelijk af ja, toen kwam in oktober uh, kamers, uh, ja, naar voren dat, uh, dat we naar, uh, weet je het, naar Zwitserland zouden kunnen. En uh, ik zat dan op de BZW. 2 En voor de BZW 2 is het helemaal niet zeker dan dat je mee mag, eigenlijk gewoon niet. Maar omdat ik in een aparte regeling viel uh, en ik uh, op papier nog in de kliniek woonde, zeg maar. Had ik dus heel veel geluk dat ik wel mee mocht. En uh, ik, ik heb daar. Uh, ook wel veel voor gebeden om mee te mogen uh -huh. dus ja, dat was eigenlijk ook wel prettig om te ervaren dat uh, ook als je aan het afdwalen bent en je gaat bidden dat je dan toch verhoord wordt uh -huh. En, en uh -huh. wat gebeurde er in Zwitserland? Ja, toen zijn we naar Zwitserland geweest en daar wilde ik dus absoluut mijn, uh, mijn geloof gaan sterken en vernieuwen en weer terugkomen bij de Heer en dan uh, ga je de eerste dienst in met C.A.T.Hong was het dit keer en een predikant? Die, ja, dat is een predikant. En die vraagt dan aan het uh, einde van zijn uh, van dienst: vraagt je of je naar voren wil komen en uh, of je dan je leven aan de Heer wil geven. En uh, ja, dat was voor mij eigenlijk niks nieuws. Dat had ik al een aantal keer gedaan en dan sta je daar vooraan. Maar deze keer vroeg hij er ook bij of je door je knieën wou zakken. En uh, ja, eigenlijk gewoon voor het, voor het kruis wel knielen. En uh, ja, dat had ik dus nog nooit gedaan. Ik, uh, die vorm van overgave had ik dus nog nooit gehad. En. Uh, ja, dat, dat bleek dus gewoon echt een statement te zijn die ik die, die week mocht gaan maken. Als je echt zo graag terug wil komen bij de heer, dan nou geef je me helemaal over. Mm -hmm. En het is niet alleen uh, dat je je leven aan hem geeft, maar of, of, of je één kamer van je woning, zeg maar. Maar alle kamers van je woning waar, mm -hmm. waar hij mag gaan regeren. Ja, en dus, uh, dat, dat heb ik dan ook vol overgave gedaan. En uh, ik ben de laatste tijd ook veel met uh, preventie bezig. En uh, ik vind het ontzettend leuk om scholen af te gaan. En, ik had voor uh, Zwitserland ook een tweede wens. En dat was om te kijken of ik daar, uh, daar goed mee bezig was. Um, uh, ik heb voor het eerst ook een toekomstbeeld. En dat heb ik eigenlijk nooit gehad. En ik wilde eigenlijk wel bevestiging van de heren of ik met dat toekomstbeeld goed zat. Mm -hmm. En uh, ja, toen kwamen wij dus op de Bezen Nas. Dus ik zei, ik wil graag met jongeren Bézenlas gaan werken. is een van de locaties waar, de ja. hoop, waar dan, uh, mensen van de hoop uh, ja, zeg maar onderdak hebben in ja, Zwitserland. Ja, dat is een van de locaties. Ja. Uh, en op die locatie bleek dan ook... Uh, de, de kajuit te zitten. En dat is een jongerenafdeling hier op de hoop. Dus uh, ja, daar ben ik eigenlijk gewoon in één klap al mee gezegend... dat ik met de jongeren in dat huis ja. had. Uh, ja, een aantal gesprekken kunnen voeren ook met die jongens. Uh, een paar van die jongens ook tot de heer zien komen. En uh, ja, toen, toen wist ik het gewoon zeker, uh, ik moet dat met die jongeren gaan doen. En, uh, ja. Ja. en wat, wil je dan, wat wil je dan gaan doen? Uh, ik ben op het moment uh, ben ik aan het kijken of ik een uh, SVB-opleiding kan gaan doen. BEG, dus uh, begeleider ervaringsdeskundige GGZ. En uh, aan de hand daarvan wil ik eens kijken wat ik daarmee uh, kan dan. Ja, dus dat is, dat is dan specifiek een opleiding voor mensen die zelf een verslaving hebben gehad? Ja, of als, andere uh, voor ervaringsdeskundigen. Ja. Dus, ik uh, weet niet precies hoe dat verder werkt. Er zijn meerdere ervaringen die je op kan doen. Maar ja. voor mij geldt het inderdaad voor de verslaving. Ja. En wat voor, wat voor hulp zou je dan uiteindelijk kunnen gaan bieden aan mensen? Uh, also, het, is, het is sowieso al begeleiden. En ik denk dat ik, uh, het preventiewerk op, uh, daar ook al wat binnenvalt. Mm -hmm. Gewoon omdat je dan wat meer weet en papieren hebt. En, uh, dat is eigenlijk wel wat ik wil gaan doen. Uh, op, op een groep begeleiding geven of uh, ja, zoiets denk ik. Misschien, wel, uh, misschien ook wel straatwerk. Ik, uh, ik weet het nog niet helemaal. De uh. ja. De schepping verkondigt zijn majesteit, de zee van Leith van staat voor hem. De regenboog spreekt van zijn grote vrouw, de bergen verheffen een stem. Zonder te spreken, geen enkel woord wordt een stem af. nooit meer gehad van je vertelde net van dat je bij begeleid zelfstandig wonen dat je een beetje afdwaalde. met ja, dat je niet meer zo met de heer bezig was maar meer met je computer en de televisie heb je ook nooit ge, nooit meer een terugval gehad in je in je wietgebruik of in het alcohol nou, in, in het wietgebruik heb ik nooit meer een terugval gehad. Ik heb wel ik denk dat ik twee maanden op de BS2 zat en uh, toen ben ik uh, dat is zo acht maanden in behandeling geweest Dus ik was acht maanden gestopt met roken En uh, toen ben ik teruggevallen in, in, in het roken ja, ik, uh, ik stond op het station, ik was onderweg naar mijn moeder En dan uh, staan er op station er een heleboel mensen te roken En ik had best wel stress Want ik ging voor het eerst op bezoek bij mijn moeder En de rest van de familie zouden zijn Want dat was een verjaardag ja, Dus kwamen een aantal mensen die jij eigenlijk ja, en, uh, uh, niet, niet zo goed behandeld had ja precies dat was wel lastig inderdaad en dan mocht ik daar, mocht ik daar dan weer naartoe en een uh, sta station. dan stond er eigenlijk best wel te stressen in mijn hoofd en uh, ja, op die manier heb ik het eigenlijk uh, voor mezelf rechtgebreid. in mijn hoofd dat het wel goed was en nee, oké okay, om een pakje sigaretten te kopen excuus voor jezelf gevonden van uh... ja en, ja, en, dan, en... Uh, dan ga je roken en dan uh, de eerste sigaret die ging er wel heel makkelijk in moet ik zeggen dat had ik niet verwacht zonder hoesten geen probleem na acht maanden en toen ik uh, uit de bus stapte van mijn moeder was ik ongeveer vier of vijf sigaretten verder en dan was ik lijkwit en uh, ik was misselijk. En uh, ik was er gewoon in één klap weer klaar mee ook. Uh. Nee vond ik het wel weer gedaan. Simon ook, uh, ik heb daar niks van gezegd, ook dat ik gerookt had onderweg. Uh, onderweg in de auto, het laatste stukje naar, naar, naar waar mijn moeder woont, ben ik aardig opgeknapt. ik heb Eigenlijk het hele verjaardag heb ik daar ook lekker gezellig gedaan. Ik heb daar een nacht geslapen en uh, het is allemaal heel leuk geweest. Hm. En uh, ik heb mijn mond dicht over het roken daar. En ik ben teruggekomen op het dorp de andere dag. En ik ben naar binnen gelopen bij de BC2, want de, de begeleiding is dat. En ik heb mijn sigaretten afgegeven en ik heb gezegd, nou, dit nooit meer. En uh, ja, toen uh, moest ik wel een opdracht doen en ik kreeg wel een waarschuwing, want ja, het mag hier gewoon. Nee. En uh, ja, toen uh, was voor mij de kuouks eigenlijk wel van, van uh, gewoon mee af. Ja. Okay, ik ben er wel helemaal klaar mee. Ja. En, en nu van je vertelt al wat over je toekomst van wat je graag zou willen doen. Uh, en ook in je relatie met God, hoe wil je daar dan nu verder gaan? Uh, nou, ik mag uh, vertellen dat ik uh, 20 november uh, word ik gedoopt. En uh, ja, dat, is, uh, dat is mijn eerste grote stap, denk ik, in. Uh, in volharding uh, met, met, met mijn relatie met de heer. Dat ik dat echt heel graag wil. En ik ben met een introductiekeuze bezig in de Jozoa. Dus, Jozoa uh, is een gemeente. Dat is een, gemeente, is een ja. gemeente waar ik kom. En daarna wil ik, uh, ik denk ook, een gave test gaan doen. Dat kan er als het goed is achteraan. En dan wil ik eens kijken uh, of ik daar lid ga worden. En uh, wat ik uh, in de gemeente van de heer kan gaan betekenen. Ja. daarnaast dan, ja, het is voor WBG. En uh, ja, ik denk dat ik ook wel wat werk moet gaan zoeken. En wat voor werk weet ik eigenlijk ook niet zozeer... Uh, ik ben niet van plan om al te veel te gaan werken. Ik zit al zo lang op uitkeringsniveau. Uh, dat, dat gaat wel. Ik, uh, liever, ja, ik heb meer het idee in mijn hoofd. Kijk, als ik 36 uur kan werken of wat dan ook of minder. En ik kan daar het, uh, het bedrag mee verdienen wat ik van mijn uitkering heb. Dan kan ik de rekening betalen. Het huis is altijd terug geweest. En dan kan ik daarnaast gewoon in dienstbaarheid van de Heer gaan staan. Mm. Uh, dat, dat doe ik toch veel liever. Ja, dus je wil wel, wer <coughs> Sorry, je wil wel werken, maar je, wil geen, je hoeft geen kapitalen te verdienen. Nee, precies. Kijk, ik ben liever bezig voor de heer dan. En uh, als ik op die manier 50 uur in de week draai met uh, bijvoorbeeld 32 uur werk wat betaald is. Ja, dan zijn die andere 20 uur, die zijn wat meer waard dan die 32. Oké. En je bent nu nog bij de hoop? Wanneer, wanneer ga je weer naar huis? Ik hoop uh, eind van dit jaar uh, te kunnen verhuizen. Oké. Okay. En dan uh, ja, ga ik eigenlijk weer terug naar het leger de Zels. Ik kan daar een, een woning krijgen weer. En uh, ja, met dan de ambulante nazorg van hun. En ja. dan uh, eens kijken wat ik hier nog bij de hoop kan blijven doen. Ik hoop het preventiewerk te blijven doen. En uh, op die manier gewoon gaan, gaan combineren. Ja. Ik vind het uh, twee fijne instellingen waar ik uh, opzettend van genoten heb. Ja, en die wij... me ontzettend geholpen hebben. Dus als we nou het laatste van allemaal samen kunnen doen, dan dus ja. zou het allemaal mooi zijn. Nou, klinkt heel erg goed in ieder geval. Heel hartelijk uh, bedankt uh, voor je verhaal. Ja, alsjeblieft. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Als u meer wilt weten over het werk van de Hoop, kijkt u dan eens op de site van de Hoop. Dat is www.dehoop.org Als u vragen heeft, kunt u de Hoop ook bellen. Dat is 078 6 3 Ik herhaal 078 6 3 Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.